12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse journalistenvereniging is niet te spreken... over hoe buitenlandse zaken optreden in de zaak van de Nederlandse Turkse journaliste Fusun Erdogan. Die zit vast in Turkije. Verder een mediaforum met Hadassa de Boer en Katrien Keil. En nu het NOS Journaal, Dorald Megens. Goedemiddag. Giro 555 is opengesteld voor hulp aan de Filipijnen. Advocaten demonstreren tegen bezuinigingen... De Nederlandse kansspelautoriteit wil een einde aan de reclame voor illegale goksites op social media. Op de meeste plaatsen schijnt de zon nog, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Blijft wel tot vanavond droog, 9 graden wordt het. De wind uit het zuiden trekt flink aan. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. En morgen is het dan de hele dag bewolkt en regenachtig. Maar woensdag dan is het weer droog en schijnt geregeld de zon. Overal in de wereld staan vliegtuigen met hulpgoederen klaar voor vertrek naar de Filipijnen. Maar eenmaal daar aangekomen, dan begint het probleem pas echt. Our problem is, is getting more relief goods in because the roads are not yet accessible. Okay? we are retrieving bodies at the same time clearing roads. Het probleem is dat de hulpgoederen de stad niet bereiken, omdat de wegen onbegaanbaar zijn. We verzamelen lichamen en tegelijkertijd maken we wegen vrij, zegt de burgemeester van Tacloban. Die stad, op de Filipijnen, is met mogelijk 10.000 doden... het zwaarst getroffen door de orkaan. In Tacloban wordt ook volop geplunderd. Plunderaars hebben het onder meer voorzien op benzinestations. Ik heb benzine nodig om in een ander deel van het eiland voedsel te halen... voor mijn gezin. Hier is niets te krijgen, zei deze wanhopige man... De burgemeester heeft zelfs nog enig begrip voor de plunderaars. Je moet begrijpen dat de mensen hier een aantal acties zien omdat ze hunger zijn. Omdat ze thuis zijn. It's not they want to harm U moet begrijpen dat deze mensen enigszins gewelddadig worden omdat ze honger hebben en dorst, niet omdat ze mensen iets willen aandoen, zei de burgemeester van Tacloban, zwaar getroffen dus op de Filipijnen. De ramp op de Filipijnen is voor de samenwerkende hulporganisaties, de SHO, hier in Nederland reden om het bekende giro-nummer 555 te openen. SHO-voorzitter René Grotenhuis lichtte het besluit zojuist toe. Het Stuur van Sao heeft zojuist besloten om Giro 555 open te stellen voor giften om, uh, voor de slachtoffers van de orkaan in uh, de Filipijnen. Hoewel we met elkaar nog niet een, echt een helder beeld hebben van de omvang van de ramp in termen van aantallen gewonden omvang van de schade... is het volstrekt helder dat we het hier over een hele grote ramp hebben waar heel veel mensen slachtoffer zijn... Um, waar behoefte is aan uh, uiteraard in de eerste periode aan allereerste levensbehoeften, water, drinken, huisvesting, onderdak. Maar waar ook duidelijk is dat er enorme schade is aangericht en er dus uh, heel veel hulp nodig is om mensen ook weer hun leven op orde uh, te laten krijgen. Hopen dat het Nederlandse volk uh, in grote uh, getalen en met uh, in flinke uh, omvang. Uh, ons zal helpen om de hulpverlening te organiseren... en te zorgen dat mensen in de Filipijnen weer uh, door de eerste fase... maar ook door de fase van wederopbouw heen komen. Sommige van de deelnemende hulporganisaties... zijn inmiddels al aan de slag gegaan in het rampgebied... en konden daardoor ook een idee geven van wat er zoal nodig is. ECO en uh, Kerk en Actie zijn al 40 jaar actief in de Filipijnen. Uh, we hebben veel rapporten gekregen van onze partners... hoewel de communicatie uh, heel uh, slecht is... Uh, en die zijn al zelf begonnen met hulp te verlenen. Zo heeft de vrouwenorganisatie uh, PKKK zelf een helikopter gecharterd... en is voedsel gaan uh, brengen naar de getroffen gebieden. Uh, we hebben daar een team ter plekke. En omdat we daar voorraden hadden voorwege de aardbevingsrespons, zijn we onmiddellijk begonnen met het uitdelen van waterontsmettingstabletten... Uh, uh, hygiëne, kits, uh, maanverband, zeep. Deze ramp is een ramp waar ook... ...kinderen enorm getroffen worden. Het gaat om miljoenen kinderen, is onze eerste inschatting. We zijn nu bezig om net als uh, Oxfam uh, eerste directe hulp te bieden... ...met uh, goederen die we al ter plekke hadden. En dat zijn ook inderdaad waterzuiveringstabletten, hygiënekits, ...maar ook uh, hoge energie, uh, biscuitjes voor kinderen... ...om uh, aan de eerste voedingsbehoeften te voldoen. Daarnaast wil Unicef ook nog specifieke aandacht vragen... ...voor hele kwetsbare kinderen die hun ouders kwijt zijn... ...en die hebben extra bescherming nodig. Ze moeten ervoor zorgen dat die niet... Uh, uh, tussen het wal en het schip komen. Een verslag hoorde u van Roel Pauw. Op de Zuidas in Amsterdam hebben enkele honderden advocaten... gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven. liepen in toga naar het gerechtsgebouw, waar toespraken werden gehouden. En ook op andere plaatsen in het land hebben advocaten het werk neergelegd. Volgens de Vereniging van strafrechtadvocaten zetten de bezuinigingen de toekomst van de rechtsbijstand op het spel. Vooral verdachten in grote complexe strafzaken... zouden door de maatregelen van Teven worden getroffen. Advocaat Jan Heijn Kuipers. Als je afhankelijk bent van, van prodeotarieven, tarieven dan praat je over ongeveer 100 euro bruto. En daar hou je op zich relatief weinig van over. Als je daar nu nog van het bruto-verhaal 30% afhaalt... dan zullen er heel veel advocatenkantoren kopje ondergaan. En in dat verband zal ook de rechtsbijstand ja, schade worden berokkend. Er moet een eind komen aan reclames voor illegale goksites op social media. Daarover wil de Nederlandse Kansspelautoriteit afspraken maken met de reclamewereld. Paul Tang, bestuurslid van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een, een groeiend probleem, reclames voor illegale goksites? Uh, zeker, uh, het internet is groot en groeiende. En daar worden ook uh, kansspelen aangeboden die, uh, die geen vergunning hebben. Ja, en, en dan gaat u om tafel met de reclamebranche? Ja, uh, wat wij doen, uh, wij pakken, pakken sites aan door, door ze te beboeten. Maar we proberen ook barrières op te werpen. Uh, dat doen we door uh, in gesprek te gaan met uh, de reclamebranche. Dat er geen, uh, geen reclame voor uh, illegale kansspelen worden gemaakt. Er zijn al afspraken gemaakt met uh, Facebook en, uh, en Haars. Ja, want daar komen we even uh, voor de goede orde. Op Facebook en op Twitter zouden dan dus mensen reclames tegen kunnen komen voor illegale ja. sites. Ja, maar niet. In ieder geval niet meer al bij Facebook, maar reclame kan ook op andere manieren plaatsvinden. Ja. En daar willen we, willen we graag een stokje voor steken. Maar we zijn ook gesprekken met banken om het betalingsverkeer aan illegale aanbieders op internet uh, te blokkeren. Hmm. Um, en zei en, en, en het al, u kunt ook boetes uitdelen. Dat is toch ook een prima middel? Dat is, een, dat is een prima middel. Uh, dus uh, dat, dat doen we ook. En er zullen ook wel meer boetes volgen. Maar het blijft het feit dat er ook nog aanbieders zijn die, uh, die, uh, die doorgaan. En uh, die nog niet beboet zijn. Uh, want er is, het internet is groot. Ja. En we proberen zoveel mogelijk ook die barrières op te werpen. En het leven van die aanbieders zuur te maken. Ja, he, heeft u al boetes uitgedeeld? Ja, we hebben één boete onlangs, uh, onlangs uitgedeeld aan het bedrijf van Allstars Voor 100.000 euro. En uh, het zal niet de laatste zijn. Global Stars, 100.000 euro. Ja. Nou is er wetgeving in de maak om online gokken uh, legaal te maken. Dat gaat nog wel ruim een jaar duren. Um, maar dan gaat u nu toch nog uh, boetes uitdelen. Ja, want dit zijn partijen die zich heel duidelijk richten op Nederland. Partijen die zich, die zich die niet in het Nederlands aanbieden, uh, die, uh, die, die geven we geen prioriteit. Maar deze partijen wel. En, en die wetgeving is uiteindelijk ook nodig. omdat normaal is het internet is heel groot en Nederland loopt achter Het zou goed zijn als het aanbod op het internet gereguleerd zou worden. Maar onverlet dat er altijd partijen zijn die, uh, die de rand op zullen zoeken. En daar blijven we achteraan gaan. Helder. Paul Tang, bestuurslid van de Nederlandse Kanspelautoriteit. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Geen exportsubsidie meer voor succesvolle Nederlandse artiesten... zoals Caro Emerald of Raccoon. Dat bepleitte vanochtend de VVD-fractie in de Tweede Kamer... tijdens een cultuurdebat... Slaggever Wilco Boom, waarom geen exportsubsidie meer? Nou, De VVD is in het algemeen al niet zo geporteerd van subsidies. En ook niet voor de cultuursector dus. De VVD wil dat alleen als het onvermijdelijk is. En dat geldt in het bijzonder voor popmuziek. Wie het niet redt, moet maar wat anders gaan doen, vinden de liberalen. En exportsubsidies voor artiesten die het in Nederland buitengewoon doen... zoals Kamer Emerald, die zijn wat de VVD, VVD betreft dus helemaal uit den bozen... zei VVD-Kamerlid Arno Rutte vanochtend. Popmuziek is een sector waar de tucht van de markt geldt. Wie in de smaak valt, redt het en kan zelfs schatrijk worden. In dit spel hoort geen subsidie thuis. En al helemaal niet als die subsidie terechtkomt bij gearriveerde artiesten. Zoals Carol Emerald of DJ Quintino. De Beatles zijn ook niet gesubsidieerd doorgebroken. Dat moet ook voor de Nederlandse artiest gelden. En dankzij moderne techniek is het nog nooit zo makkelijk geweest... om je muziek te distribueren in het buitenland. Reizen, optreden en daarmee, zoals PwC aantoont, steeds meer geld te verdienen. Dat hoort er ook bij en daar hoort ook ondernemersrisico bij. bij. Ja. VVD-kamerlid Arno Rutte was dat vanochtend. Wilco, uh, kreeg hij de handen uh, voor zijn plan op elkaar uh, in, de, in de Kamer? Nou, voorlopig niet, want uh, twee partijen wezen het meteen af. Volgens uh, D66 en de SP, partijen die het uh, niet zo heel vaak met elkaar eens zijn overigens... Uh, schiet de VVD nu haar doel voorbij, want artiesten die kunnen in Nederland dan wel succesvol zijn... maar dat wil helemaal niet zeggen... dat ze ook al winstgevend in het buitenland kunnen, kunnen optreden. En daarom kunnen reiskosten subsidies... want daar gaat het in dit geval eigenlijk om best op zijn plaats zijn... zeiden Jasper van Dijk en Vera Bergkamp. Als je in Nederland bekend bent... wil dat niet zeggen dat je in het buitenland ook een bekende naam hebt... En... Onderdeel van de subsidieregeling is dat je moet aantonen dat er sprake is van een tekort. Dus het is niet zo dat er een soort zak geld naar deze mensen gaat. Ze gaan reclame maken voor een product in het buitenland. En het tekort, als je kijkt naar de reiskosten, dat deel krijgen ze vergoed. Juist voor het doorbreken in het buitenland, waar deze artiesten helemaal geen bekendheid kennen, is het programma van music export bedacht. En dat heeft, en dan spreek ik even een VVD-punt aan, een enorme economische meerwaarde. Ja, kritiek uit de hoek van D66 en, uh, en SP Wilco, uh, betekent dat dat de VVD dan wel de zin krijgt? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want de coalitiepartner, de Partij van de Arbeid... die uh, vindt het de tijd voor nieuwe waardering en beleving van de cultuur. Dus die lijkt uh, niet zo'n voorstander van dit VVD-verhaal. En, uh, en verder is het eigenlijk nog een beetje moeilijk te voorspellen... want de minister moet nog reageren en het debat duurt nog de hele dag. Dus uh, helemaal zeker ben ik er niet van. Maar ik verwacht dat de VVD dit niet gaat redden. Wilco Boom van Uiteraag, dank je het terrein rond een eeuwenoude tempel in het grensgebied tussen Thailand en Cambodja is van Cambodja. Dat heeft het internationaal gerechtshof bepaald. Uitspraken moeten einde maken aan een jarenlange ruzie tussen die twee landen. De omstreden tempel die werd al in 1962 door de VN toegewezen aan Cambodja. Thailand bleef daarna de grond rond de tempel claimen. En toen de tempel in 2008 op de werelderfgoedlijst van UNESCO werd geplaatst... leidde het conflict op en stuurde beide landen militairen naar het gebied. Bij gevechten raakte de tempel vervolgens beschadigd... ...en moesten duizenden burgers vluchten. Portugese bouwvakkers die werken aan de tunnel van de A2 bij Maastricht... ...worden nog steeds uitgebuit door een Iers bedrijf. Ze hebben 1 of 2 miljoen euro te goed aan achterstallig loon en ingehouden kosten. Dat zegt tenminste FNV Bouw, die de misstanden onderzocht. 9.500 euro per maand betalen deze mensen aan uh, kosten voor huur en ook uh, verplaatsing van en naar de bouwplaats en ook uh, ja, tickets heen en terug van Portugal naar Nederland. Maar dat mag niet, want dat is voor rekening van de werkgever. Dus dat is absoluut te veel en het mag niet. Uitbuiting kwam een maand geleden al aan het licht en sindsdien hebben overheid en andere opdrachtgevers niet ingegrepen, zegt de vakbond. Sport. Enkel blessure die Dali Blind gisteren opliep in de wedstrijd van Ajax tegen NEC... is niet zo ernstig dat hij zich moet afmelden bij het Nederlands elftal. Blind meldt zich morgen in Noordwijk voor de oefenwedstrijden tegen Japan en Colombia. Kuyt heeft wel geblesseerd afgezegd voor Oranje. Louis van Gaal heeft nog geen vervanger opgeroepen. Lance Armstrong is bereid volledige openheid van zaken te geven over zijn dopingverleden... als hij wordt uitgenodigd voor een onderzoekscommissie. Dan wil hij wel de zekerheid krijgen dat er niet met twee maten wordt gemeten... Dat zei Armstrong in een interview met de BBC. If everybody gets the death penalty, then I'll take the death penalty. If everybody gets a free pass, well, I'll, I'm happy to take a free pass. If everybody gets six months, then I'll take my six months. I mean, I, it, but it, it, it cannot be. The, the way I, I sum this up like this: the playing field at the time was level, the justice served here. Nou, gelijke monniken, gelijke kappen, zegt Armstrong. Volgens hem is een straf niet gelijk aan die van anderen. Terwijl iedereen onder dezelfde omstandigheden dezelfde fouten maakte. En Armstrong zegt, ik verdien de doodstraf als anderen die ook krijgen. We gaan naar de AWB. René Passet met verkeersinformatie. Dorald, twee files. De brug op de A9 heeft even opengestaan. Daarom in beide richtingen bij het Rotterpolderplein, twee kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A16, Breda naar Rotterdam... in de buurt van de Moerdijkbrug. Daar staat drie kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Giro 555 is opengesteld voor hulp aan de Filipijnen. De hulporganisaties overleggen met de omroepen... of er ook een televisieactie komt om geld in te zamelen. Advocaten demonstreren tegen bezuinigingen. Ze vrezen dat veel advocaten kantoren moeten sluiten... als de Prodeo tarieven verder omlaag gaan. En de Nederlandse kansspelautoriteit wil een einde... aan reclame voor illegale goksites op social media. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal hier op Radio 1. Zometeen de NCV met lunch. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Video Unlimited, de all-you-can-watch-service van RTL... die gaat vanaf vandaag de concurrentie aan met Netflix. In het mediaforum, programmamaker Houdassa de Boer... en presentator en columnist Katrien Kel. En het gaat onder meer over de ramp op de Filipijnen. Het is voor journalisten lastig om in het rampgebied te komen... vertelde correspondent Michel Maas gisteravond. Je bent namelijk lang onderweg. Of je moet proberen een plekje te krijgen op een van de hulpvluchten... die dan wel nog gaan naar het getroffen gebied. Maar ook dat is heel erg moeilijk... want die geven natuurlijk voorrang aan hulpvolle... En uh, voor journalisten, ja, die moeten maar uitzoeken hoe ze daar komen. En de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz... en de eerste die aan de bak moet is Piet Doornbos. en die komt uit Veenendaal. Dit is Radio 1. Lunch. In het de Nederlandse Vereniging van Journalisten is teleurgesteld... in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de inspanningen die gedaan worden... voor de Turks-Nederlandse journaliste Fusun Erdogan... die afgelopen week in Turkije tot levenslang is veroordeeld. Ze is volgens de rechtbank de leider van een linkse terreurorganisatie. De NVA had meer verwacht van de Nederlandse overheid. De aanwezigheid van afgevaardigden van Buitenlandse Zaken... bij het hoge beroep is volgens algemeen secretaris Thomas Bruning niet genoeg... omdat Erdogan een Nederlands staatsburger is die al zeven jaar vastzit... Dan verwijzen naar een hoger beroep en zeggen van nou ja... dat moeten we dan eerst maar eens afwachten. In een normale rechtsstaat zou ik zeggen, dat snap ik. In deze situatie waarin iemand al zeven jaar er vast zit... en levenslang boven het hoofd hangt, onbegrijpelijk. En VJ heeft geprobeerd goed na te gaan of de journaliste echt onschuldig is. Bijvoorbeeld door te praten met turkije kenners Zowel de Europese journalistenvereniging, de Turkse journalistenvereniging als de Deense journalistenvereniging hebben allemaal uh, onderzoek hiernaar gedaan... hebben allemaal aangegeven dat ze uh, volledig uh, ervan overtuigd zijn... dat hier gewoon een journalist in de uitoefening van haar werk in feite wordt opgepakt... Met andere woorden, zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Maar ook als we de aanklacht lezen, heeft het er alle schijn van dat met name haar journalistieke werk ertoe heeft geleid dat ze nu in de gevangenis zit. En wij vinden dat onacceptabel. Donderdag praat de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer met minister Timmermans over de situatie in Turkije. De Europese Federatie van Journalisten, EFJ, is inmiddels een petitie begonnen. Die heet Journalists are not terrorists. De petitie zal uiteindelijk naar de Turkse premier worden gestuurd. De kritiek op de Britse krant The Guardian houdt aan. Zowel de Britse minister van Buitenlandse Zaken als de Britse minister van Defensie... hebben gezegd dat de nationale veiligheid op het spel is gezet... door de manier waarop de krant onthullingen van klokkenleider Edward Snowden heeft aangepakt. In verschillende tv-programma's onderschreven de twee ministers de opmerkingen... die het hoofd van de Britse geheime dienst maakte dat de Britse vijanden, en ik citeer, in hun handen wrijven van vreugde... Op de vraag of de Guardian aangeklaagd moet worden... werd ontwijkend gereageerd. Volgens de minister van Defensie zou dat niet veel meer uitmaken... omdat de kat al uit de zak is. Het is een spannende dag voor Videoland Unlimited... de all-you-can-watch-service van RTL Nederland. Die begint vandaag namelijk en die dinsdag gaat de concurrentie aan met Netflix. Abonnees van KPN Interactive, tv, die hebben de primeur. De rest van Nederland moet nog eventjes wachten. En Ik praat nu met Co Mas en die is de baas bij Videoland. Dag meneer Mas. Goedemiddag. Ik zie vooral uh, veel series uit de rtl catalogus staan. Divorce, De Man met de Hamer, Aaf, Vrouwen en baantje. Kunnen we ook buitenlandse series verwachten? Ja, natuurlijk. We zijn ook uh, heel druk uh, bezig om uh, studio's aan boord te krijgen met Amerikaans producten. We hebben er al aardig wat, van Mitchum Murders tot uh, Hannibal, Borgia's. Dus er worden heel veel uh, Amerikaans producten ook aangeboden. En op welke doelgroep richt u zich eigenlijk? Eigenlijk een hele brede doelgroep, uh, zoals ook RTL een hele brede doelgroep heeft. Eigenlijk willen we alle Nederlanders uh, zien te bewegen die eigenlijk wat uh, met film hebben. En die graag uh, film willen kijken. En uh, daar probeer ik het op te richten. Ja, ik, ik zag ook bijvoorbeeld een uh, erotische deel in de catalogus. Dat doet, dat net, dat doet Netflix niet, geloof ik, hè? Nee, nee, dat klopt. Maar bij ons verwachten ze dat gewoon. Vierland had het in het verleden ook in hun winkels. En dan verwachten ze het ook online. Dus zo breed mogelijk? Klopt, van ja. kinderen tot, uh, tot, uh, tot volwassenenfilms. Ja. Nou is dat Netflix al een tijdje bezig in Nederland, hè? Uh, Bent u niet te laat? Nee, nee hoor, Denk, wij denken van niet. Netflix is natuurlijk een, een product en uh, wij hebben weer een totaal ander product. Uh, eigenlijk met een heel andere library en een andere catalogus eigenlijk uh, als Netflix. Dat is hetzelfde als dat HBO uh, in, in de lucht is en dat is natuurlijk ook al een asphalt dienst die al uh, meer dan een jaar in, in de lucht is. En die heeft uh, ook weer een heel andere content. Nou, u hebt wel meer titels, zag ik, maar u bent ook duurder. Dat klopt. Ja, Netflix dat klopt. 8 euro, ja. bij jullie kost een abonnement 10 euro. Ja, bij ons kunnen ze ook met meer, meerdere devices tegelijk kijken. En dat is bij Netflix beperkt tot twee, dacht ik. En wij gaan gewoon wat verder het hele gezin moet ervan kunnen genieten. Ja. Nou, de, de, kom, komt u nou ook met exclusieve dingen die alleen maar bij, bij u te zien zijn? Ja, nou sowieso de catalogus van RTL is natuurlijk exclusief bij ons. Uh, dus dat is al één voordeel. En voor de rest zijn we druk aan het onderhandelen om content speciaal voor ons te laten maken. Die in eerste instantie bij ons op onze dienst komt, VLAN Unlimited... En daarna misschien op televisie komt. En wat is dat dan bijvoorbeeld? Ja, dat kunnen we nog niet noemen. No no no no we zijn wel heel druk bezig. Binnen enkele maanden hopen we daar wel uh, wat resultaten van uh, te kunnen melden. Maar op dit moment uh, zijn we nog druk in onderhandeling. Maar nieuw Nederlands drama of zo? Ja, kan ook Nederlands drama zijn. Mm, Oké, okay. dus dat komt eraan binnenkort. Uh, nog even die videotheek, hè? want die kennen we natuurlijk van, van oudsher. Maar uh, daar zijn er nog maar heel weinig van, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Uh, enkele jaren geleden waren er uh, bijna duizend nog. En uh, op dit moment zijn er nog maar enkele honderden. En van Wieland zijn er, uh, dacht ik, nog maar vijftig uh, winkels. Uh. Oh, ja, kijk aan. Um, ik zei het in het begin al even. Alleen abonnees van KPM kunnen hier voorlopig mee aan de slag. Uh, wanneer kunnen we het allemaal uh, krijgen? Ja, we hopen zo snel mogelijk. We zijn er druk mee bezig uh, om alles technisch in orde te maken. We dachten dan wat aardig in orde hadden, maar... Dan kwamen we kwamen toch al wat probleempjes tegen en we willen gewoon een heel goed product neerzetten, zodat er ook geen storingen zijn. Dus we hebben gezegd, we nemen er iets meer de tijd voor. Uh, daarom zijn we heel blij natuurlijk dat KPN uh, begint. Er zijn meer dan een miljoen huishoudens bij KPN al die nu uh, vandaag uh, kunnen starten. Dus dat is al heel wat. En de rest volgt, hoopt u, zo snel mogelijk. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Komast is van Videoland. Goed nieuws voor liefhebbers van kostuumdrama's. De succesvolle tv-serie Downton Abbey krijgt een vijfde seizoen. Dat maakte de producent, dat is het Britse ITV, gisteren bekend. En dat betekent dat de fans zich kunnen verheugen... op nieuwe snedige opmerkingen van de oude Countess Violet Crawley... gespeeld door Maggie Smith. Ik ben zo forward to je moeder weer te zien. Als ik met haar ben, ben ik virtues de the van de Engels. Maar ze niet ook werd bekend dat Shirley MacLaine een rol gaat spelen in de kerstspecial. De succesvolle serie over het wel en wee van een aristocratische familie... in de eerste helft van de 20 e eeuw... wordt wereldwijd bekeken door zo'n 120 miljoen mensen. In Nederland wordt Downton Abbey uitgezonden door de NCV. De eerste aflevering van het vierde seizoen, zaterdagavond... trok 800.000 kijkers. En dat vijfde seizoen dat wordt hier op z'n vroegst in het najaar van 2014 uitgezonden. Opmerkelijk nieuws van Muzo, dat is een stichting die internetpiraterij bestrijdt... want uit cijfers van die organisatie blijkt dat niet de hits van Lady Gaga... of Justin Bieber of Miley Cyrus het meest illegaal worden gedownload... maar de gouden oude van de Beatles. Muzo verwijderde bijna 190.000 bestanden van het internet. Het gaat vooral om torrents en websites die de muziek van de Beatles illegaal streamen. In de top 5 van meest illegale downloads zijn ook andere oude knarren... als Fleetwood Mac, Bob Marley en Led Zeppelin goed vertegenwoordigd. <tied> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 11 november 1970 maakte die andere Johan, Johan Neeskens, zijn debuut in het Nederlands elftal. Dat was tegen de DDR. Neeskens speelde toen net bij Ajax. Hij was door de Amsterdammers weggeplukt bij de club uit Heemstede, RCH. Een jaar later maakte NOS-verslaggever Theo Rijtsma een portret over Neeskens... en hij begon toen net te wennen aan het bekende Nederlanderschap. Ik krijg bijzonder veel post. Dat vind ik dus heel erg leuk. Hoeveel post? Nou, elke dag wel gemiddeld drie brieven zo. Wat van jonge mensen? Van jonge mensen dus, die vragen om een foto en handtekeningen, en die wat van je willen weten. Wat je allemaal moet doen bij Haag, zo. Wat stel je voor? Voetballen? En verder niet? Nee... Dus uh, dat is hier niet haalbaar, dacht ik. Dus dat je in zeg maar tien jaar net zoveel kan verdienen... dat dus je er helemaal niks meer bij hoeft te doen. Neeskens geloofde in 1971 nog niet dat hij ooit uh, van het voetballen kon leven. Dat was drie jaar later wel anders. Neeskens had met Ajax drie keer de Europa Cup 1 gewonnen. En was zijn gewicht in goud waard. Net voor het WK van 1974 gond ze het al dat Barcelona hem wilde kopen. De club waar die andere Johan al employ had gevonden. Twee en een kwart miljoen voor Ajax, anderhalf miljoen voor jou. Denk je dat Barcelona dat kan opbrengen? Ik dacht het wel, ja. Je lag erbij, ja. is het al beklonken dan? Nee, dat niet. Maar uh, ik dacht wel dat het rond zou komen. Is het altijd jouw wens geweest dat Neeskens bij Barcelona zou komen? Ja, want je dus uh, voor mij is het dus een van de beste spelers wie, uh, van Nederland en van Europa waarschijnlijk. Vooral op die plaats waar hij speelt. En voor ons is het dus uh, in het concept wat wij altijd spelen. En zoals de club op het ogenblik draait, hebben we dus alleen nog zo'n speler nodig. Ja, Kruis dus over Neeskens in de bus op weg naar West-Duitsland voor het WK van 1974. Neeskens werd inderdaad getransfereerd. En voetbalde van 1974 tot 1979 bij Barcelona. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Kijl is columnist en presentatrice... en Hazard de Boer is een programma maken. Hartelijk welkom allebei. Uh, dit weekend konden we in de Volksland een mooi verhaal lezen... dat oud-minister Henk Vredeling twee dagen zoek was... terwijl hij het contract moest tekenen voor de aanschaf van de F-16's. PvdA-minister uh, wilde het contract niet tekenen en zette het op een zuipen. Ernst Bakker, uh, toen de tijd fractiemedewerker van D66... die eindigde samen met twee journalisten en de minister um, in, uh, in een taxi. En ze gingen van kroeg naar kroeg naar sociëteit, studentenhuis... en uiteindelijk weer naar kroegen. Kwamen volgens mij ook nog in Leiden terecht. Nou ja, heel verhaal. Katrien, uh, um, ja, een minister die met uh, journalisten op kroegentocht gaat... Dat was heel gebruikelijk in die tijd, begrijp ik. Nou, ik dacht het niet. Maar uh, Vredeling was natuurlijk wel een heel speciaal typje. Hij was wel uh, ja, een markante man, wat je noemt. En... Uh... Ik weet nog dat er een hele discussie was dat hij moest helemaal geen minister van Defensie moest worden. dat was hij helemaal niet geschikt voor. Het was eigenlijk een pacifist. Nou, dat is natuurlijk ook al uh, vrij koddig, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, maar ik vind dat toch wel mooi, dit soort verhalen. Want dat hoor je nou nooit nee. meer van. Maar dat kwam ook in de zaal wel een beetje naar voren. Zijn weerzin tegen dat hele militaire apparaat eigenlijk. Ja, maar dan krankzinnig dat je dan minister van Defensie ja. wordt. Die had waarschijnlijk geld nodig of zo, ik weet niet. Uh, Hadassah, je hebt in je uh, kennissen een familiekring... Uh, ja. <laughs> mensen die hier ja. misschien van kunnen getuigen. Nou, ik, ik had het er even <laughs> over met een paar van die mensen in mijn familiekring. Of met één eigenlijk, met mijn moeder. <laughs> en die zei, oh ja, nee, dat verhaal, nee, dat was inderdaad wel heel lang bekend. Maar hij was zoek, in, maar niemand dacht, die man is ontvoerd of zo. Want het was een hele leuke man, inderdaad. en men, Het was wel bekend dat hij van een borrel hield. En uh, ja... Daar werd, werd verder niet zo... Het maakte niemand zich zo druk maar, om. Ik denk dat kijk, zou je, dat... Als je... Als je kijkt, nu toevallig hadden we hier vorige week nog even die kwestie aan de orde... dat Poon vraagt nu aan de, aan de premier gewoon van... Uh, nou, heb je het nog gedaan? Ja, nee, uh, verschrik en, en, en, oh, nee, verschrikkelijk ik, bedoel, ik in die tijd was het echt zo... minister, mogen wij alsjeblieft een vraag stellen? Excellentie. Excellentie, ja. excellentie, ja. Maar ja. intussen gingen ze het dus wel met journalisten gewoon aan, aan de boemoel. Ja, maar ook niet aan één is... stuk door. Ik bedoel, nee, dat was dat echt een uitzondering. uitzondering. Ja, Kom dat op dat, nou. Jij uh, was daar nooit bij, Katarine? Nou, nee, ik vond gewoon dat ik dat niet moest doen als journalist, weet je. Ja, het is allemaal heel leuk om uh, leuk, aardig met die mensen om te gaan. Maar er moet wel natuurlijk een zekere distantie blijven. Want anders, ja, dan wordt het één pot nat. En het is toch de bedoeling dat je kritisch... in ieder geval naar de leden van de regering kijkt. Maar Huisen. ik denk dat de afstand vroeger wel nog groter was. Eigenlijk, Ik denk dat het nu makkelijker misschien een, een biertje wordt gedronken in Den Haag. Nog maar een biertje dat kan e geen kwaad. Ja, het precies, maar het moet niet een te te te team worden natuurlijk. Maar nee. jij denkt denk nog steeds dat, dat journalisten en uh, politici... op deze manier wel met elkaar omgaan? Oh nee, nee, dit was denk ik echt een, een uitzondering. Ja. Echt een uitzondering, ja. Want, uh, ja. En dat bakken dit zoveel jaren na dato vertelt, kan dat vinden jullie? Ja, ah. dat is toch grappig. En Ik dan. Als, als je een beetje geheugen hebt, dan herinner je dat wel, want de krant stond er wel vol van natuurlijk. Ja. Dus uh, het is wel genoteerd in die tijd. Maar, ja. uh, het is in ieder geval een prachtig verhaal, als iemand het nog niet gelezen heeft, zoek het even na. Want ja. even <laughs> ik heb een beetje inkijken hoe dat toen, uh, toen ging inderdaad. Ja, maar het heeft ook te maken met dat het echte personalities waren hè, die toen in de regering ja. zaten. In een oude daar. eend gingen ze. Ja, en daar is nog wel enig gebrek aan tegenwoordig. Goed, we gaan zo weer praten over andere zaken. Bijvoorbeeld die enorme ramp daar op de Filipijnen... en hoe dat wordt verslagen doen we in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws, het NOS Journaal, Dorald Megens. De samenwerkende hulporganisaties hebben giro nummer 555 opengesteld... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan op de Filipijnen. Het is nog niet bekend of er ook een televisieactie wordt georganiseerd. Zorgverzekeraars snijden steeds meer in de aanvullende pakketten... zegt vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Dat komt vooral omdat jonge vaak gezonde mensen... het aanvullende deel vaak opzeggen om kosten te besparen. Ouderen en chronisch zieken die de aanvullende verzekering vaak wel gebruiken... moeten er steeds meer voor betalen. Volgens vakbond FNV Bouw hebben 70 Portugese bouwvakkers gezamenlijk nog zo'n 1 tot 2 miljoen euro aan achterstallig loontegoed. Ze werken aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht. FNV Bouw wil dat de hoofdaannemers de samenwerking met de werkgever per direct stopzetten. En op de Zuidas in Amsterdam hebben enkele honderden advocaten gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven. En ook in andere steden is het werk neergelegd. Volgens de Vereniging van strafrechtadvocaten zetten de bezuinigingen de toekomst van de rechtsbijstand op het spel. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, René Passet. Met een file op de A16, Breda naar Rotterdam. Het begint wel op te lossen, maar op de Moedijkbrug... was eerst een vrachtwagen met pech en daarna een aanrijding. Het is allemaal aan de kant gezet, maar er staat nog wel drie kilometer file. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Katrien Kijl en Hadassa de Boer. Ja, Giro 555 is open voor hulp aan de Filipijnen. De tyfoon daar kwam vrijdagochtend aan land. Windsnelheden van 315 km per uur. Uh, trok een spoor van verwoesting en vrijdag werd het dodental eerst nog geschat op enkele tientallen. Nou, dat werd alsmaar meer en ik geloof dat er nu zelfs over een miljoen uh, wordt gesproken. Michiel Maas, Michel Maas moet ik zeggen, correspondent voor de NOS, heeft vanmorgen twee vliegtickets weten te bemachtigen om naar de getroffen gebieden af te reizen. Um, uh, Katrien, gisteravond zei hij al dat het al erg moeilijk was... om dat uh, gebied te bereiken. Omdat hulpverleners en families ook naar uh, die gebieden willen. Is het goed dat een correspondent dan uh, toch vecht... voor een plekje in zo'n vliegtuig? Nou, lijkt me wel natuurlijk. Hoewel je dan altijd met het enorme dilemma zit... van, ja, die hulp moet natuurlijk ook. Hè, maar ja, jij bent daarheen gestuurd om verslag te doen. Dus als je buiten het rampgebied staat... en je kan niks zien, nou, hoe frustrerend is dat? Dus, uh, nou ja, goed. Ik, bedoel, ik heb in mijn tijd me altijd uh, dat soort dingen binnengeknokt. Want ja, één ding. Je gaat niet terugkomen zonder reportage. Dus, uh, nee. ik, maar, maar hoe doe je dat? Want uh, hij, hij, hij, ik hoorde hem vanmorgen ook beschrijven hoe dat daar op die luchthaven van Manila gaat. Er staan echt enorme rijen uren huizen, wachten. Ja. Iedereen, iedereen wil. Ja, ja, nou ja, dat is een kwestie van uh, enorm je best doen. De ene keer kan je met iemand meerijden. De andere keer kan je nog net in een vliegtuig gepropt worden. Uh, de derde keer uh, kom je iemand toevallig tegen die zegt, ik heb nog een plaatje in de auto. Ja, dat kan je allemaal gewoon. Dat moet je aan het toeval over. Het is één grote chaos en je moet gewoon je kans pakken als hij te pakken is. Ja, dat kan ook binnen zo'n chaos natuurlijk. En dan liever hij, als je journalist of, of een zak meel? Nou ja, goed, dat is inderdaad een dilemma... maar ik denk dat er meer zakken meel komen Kom, uiteindelijk... Precies, als je ja. vertelt en laat zien wat er daar aan de hand is. Dus ja. daarvoor heb je die journalisten ook heel hard nodig. Want ja... Als je het niet ziet, dan, dan, dan wordt het toch veel minder gegeven, nou, denk ik zo Moet je misschien werken. toch niet bij zoiets uh, een, een, een, ja, een pool maken van even de bekendste of de belangrijkste persagentschappen? Dus een paar persbureaus, uh, CRN zou ik zeggen, mee. Uh, Voorrang geven. Ja. ja, dan zitten wij als Nederland lekker ja, altijd ja. naast de boot, zeg. Hey, nou, je kan geen gebruik, maken, gebruik maken van die beelden bijvoorbeeld. Ja, maar dat wordt al veel te veel gedaan, ja. man. Ik zie, als je naar verschillende nieuwsrubrieken kijkt... zie ik altijd dezelfde beelden. Laten we nou alsjeblieft ook eens een keer onze eigen mensen naartoe sturen. Maar we zouden natuurlijk wel een pool met onze eigen mensen kunnen maken... dat er niet weer zeven verslaggevers van zeven verschillende rubrieken gaan. Dat zou ik wel verstandig vinden. Ja, ja. Um, ja en, en jullie zeiden het eigenlijk al. Ook belangrijk voor uh, Giro 555. Mensen gaan toch meer geven als ze zien hoe erg het daar ja. is. ja. Ja, dat is, dat is nou eenmaal zo. En hoe, hoe vreselijk die beelden misschien ook zijn. Want daar werd ook nog over gesproken. Moet je dat allemaal laten zien? Ja, dat ja, moet dat je dan moet, toch laten Je kunt je toch niet zien? voorstellen nee. hoe erg het is. Nee. Daarom zijn die beelden juist zo goed. Ja. Ja. Volgen jullie het op de voet eigenlijk? Dit. Nou, nou je kan er op de voet. maar ja, Wat dat bedoel is, je met op de voet? Als ja, je het nieuws een beetje volgt... Wil je er veel volgt, over weten? Lees je er veel over? Kijk je alles wat, wat daarover is? Nou ja, het is, het is, je, je wordt, als je gewoon het nieuws volgt, dan word je vanzelf bijgepraat. Maar het, dode, het aantal doden dat jij net noemde... Ja, erover, dat had ik nog niet dood, gehoord. Dood, dat het over, dat volgens mij zag, werd zag, ik een, zag ik een... Uh, ik kreeg tenminste een pushbericht van een van de organisaties. Daar stond dat volgens mij in. Uh, no? Nou, nou echt. het is wel shocking dan. Slachtoffers, slachtoffers. Dat betekent niet doden. Nee, dat is het. Uh, goed, uh, snel naar die andere Tromp. Want dat andere verhaal net in de Volkshand was door Jan Tromp geschreven. Uh, nu gaan we naar uh, mevrouw Tromp, dat is de weduwe van ja. Nico Tromp. Zaterdagavond in Nieuwsuur, uh, de huisarts in Horn. die zelfmoord pleegde nadat het OM hem aanklaagde voor moord. De huisarts gaf een uh, terminale kankerpatiënt... een hoge dosis morfine en dormicum. Uh, was het opmerkelijke televisie wat we zagen? Ja, in de eerste plaats vond die vrouw supermoedig... Want ze heeft op geen enkele manier uh, sensatie gezocht. Ze is niet super emotioneel geworden. Wat ik me in haar uh, ja. situatie heel goed zou kunnen voorstellen. Heel, heel rustig juist. Ja. Heel rustig. Ja. Heel, heel uh, ja, aandachtig en goed. Uh, ook het... Standpunt van haar man vertegenwoordigend. Nou, geweldig. Ja. Maar ik heb me van begin af aan woedend gemaakt over deze zaak. Want hoe is het nou toch mogelijk dat een stagiaire of een co-assistent... Ja. Dat is wel iets meer toch dan een stagiaire? Nou ja, oké, okay, maar dat is wel een onervaren iemand, weet je wel. En ik denk dat moet een bloedmooie vrouw zijn... dat al die professoren meteen als kippen zonder kop zijn gaan rennen... en, ja. en nooit is gevraagd hebben aan die arts van ja, hoe zit het nou. Ik vind het zo... Maar niet, alleen, niet alleen bij het AMC, maar ook bij de inspectie. Dat dat die man. En, en wat er uit dat, wat ik niet wist, wat uit het interview naar voren kwam, was toen die meneer in, een, die arts in een psychiatrische inrichting. Zat, dat hij nog vier uur is verhoord hierover. Nou, maar bovendien, Echt? om bij een huisarts... waarvan je natuurlijk weet dat hij altijd in de kijker loopt... om kwart over elf, elf s'avonds ja. in te vallen... met een aantal mensen van, van wat is het, de... Av nou ja, de av nee, wat was het, welke nou ja, instituut? Oh, institu ja. In ieder geval een gezond, gezondheids... nou ja, de stasi gewoon eigenlijk. <laughs> dus, ja, ik vind het zo ja. erg dat dit soort dingen gebeuren. Het bijzondere ja. in deze zaak is dat er... Dat er uh, over die periode waarin dit nu speelt steeds weer andere uh, dingen naar buiten komen. Ja. En ik weet niet hoe dat jullie vergaan... maar ik, ik word steeds op het verkeerde been gezet. Dan denk je, weer, oh ja, daar zit ook wel wat in. Dat is inderdaad wel heel, hele grote aantallen. En nu hoor je het verhaal van die vrouw weer. En ik, ik ben weer helemaal om. Ik, ja, zit nou, weer ja. helemaal... Ik, ik vind het wel heel goed dat daarom die vrouw... even goed aan het woord is geweest. Ja. Ik moet zeggen dat ik me ook een beetje... Wat makkelijk door, daar een beetje liet meeslepen ook door de krant. Er is het weinig tegengeluid geweest... van mensen die hebben geroepen, dit is schandalig. Ja, maar, dit is toch ook maar de, ik vind het schandalig. Dit is, is, het is toch vind een het enorme tekortkoming van de journalisten ook. Dat ze bijvoorbeeld niet naar die co-assistenten hebben gezocht. Die hebben we dus nog nooit ergens gehoord. Nou ja, in Volkland heeft natuurlijk die ja. brief van haar gestaan. Oké, okay, maar dat is wat anders dan dat je ja, er in nee, peurs spreekt, de, de is eigenlijk gewoon, de, waarom zijn die hoogleraren niet gehoord aan de universiteit... die meteen zijn begonnen tegen die, tegen die huisarts? Wat is dat voor raars? Ik, ik vind dat we langzamerhand in een angstaanjagend leven, hoor. Hm. Ja, nee, maar het zou te je maar overkomen. Een, te, een, te, te eenzijdig is het geweest. Ik denk dat dat nu wel gaat veranderen door dat interview ja, van die weduwe. Ja, nou is die man al dood. Ja. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. We, we gaan even een klein stukje luisteren naar uh, een, een fragment uit dat interview. De weduwe van de huisarts wilde zelf eenmalig vertellen hoe het uh, volgens haar zit. Dat deed ze dus bij Nieuwsuur. En, uh, dit vertelde ze aan het begin van het interview in Nieuwsuur. Um, de belangrijkste reden is dat sinds de avond van de inval, 26 augustus... mijn man nooit de gelegenheid heeft gehad uh, om zijn verhaal te vertellen. Laat ik het nog beter zeggen. Niemand was geïnteresseerd in zijn kant van het verhaal. Hij is eigenlijk heel snel in een weerloze pion in een wrang schaakspel veranderd. En uh, dat heeft ertoe geleid dat, uh, dat wij als gezin willen dat hij een stem krijgt. Ja, ja um, de vraag is het al. Hebben de media dan te veel voor één kant van dit verhaal gekozen? Nou ja, dat denk ik toch wel. En mensen zijn ze misschien ook wel heel bang om, om mijn vingers hier aan te branden. Maar ik, ik denk, ja, wat, wat heeft die man. Ja, hij heeft dan te veel morfine toegediend, maar. Uh, ja ik, ik geloof, de, de, de ja, nabestaanden, die zijn wel gehoord. En ja. die, hebben ook gewoon, die, hebben, die vonden dat het prima was ja, gegaan. Die stonden aan zijn kant. Ja, in, in dit interview werd, werd een document getoond... dat hij al een keer eerder dit gedaan had. En daar kreeg hij juist veel lof voor van de inspectie. Ja. Van, dat ja. heb je goed afgehandeld. Nou ja, zeg, ik bedoel... Ik, ik, het is maar helemaal hoe je het bekijkt. Ik hoop echt dat als ik op mijn sterfbed lig... Nou. En, ik, en, ik, en ik heb vreselijke ademhalingsmoeilijkheden en zo... en ik smeek de dokter ja. om alsjeblieft mij een spuitje te geven... Dan hoop ik echt dat ik een arts tref die dat doet. Nou zeg. Ja. En ik vind het gewoon. Nou, wat een land is dit, langzamerhand zeg ja. We hebben het even gehad over die brief van de, van de Volkshand. Hè. Die hebben die, die, die, die is eigenlijk het verslag van die co-assistent integraal afgedrukt. Wat zij dus aan haar, nou ja, aan haar stagebegeleider, zou ik dan even zeggen, ja. heeft gestuurd. Um, maar daar zat verder helemaal geen context bij. Dus hadden nee, we iets meer over die vrouw moeten nou, weten? Nou, dat misschien? wil ik langzamerhand toch wel weten. Ik bedoel, ze kan wel, kan wel uit een of andere zwarte kousengemeenschap ja. gemeenschap nou. komen. Of weet ik het, ik zou wel, ik nu langzaam, want ja, zij is zo belangrijk geworden. Ik zou wel willen weten wie die vrouw is. Ik zou er wel iets meer over maar dat, nou willen ja, weten. Nou ja, maar weet ja. je wat het punt is? Zij is natuurlijk belangrijk gemaakt. Want die, de, de universiteit had natuurlijk ook gewoon die brief terzijde kunnen schuiven. En kunnen denken, nou, dit ja. is een dametje, dat begint net. Weet je wat, laten we die arts even bellen hoe het echt gegaan is. Mm. En dan was er gewoon niks aan de hand geweest, ja. waarschijnlijk. Ja. Uh, nu het verhaal dan maar van de co-assistent bij Nieuwsuur lijkt me. Ja, in die zin, Jean-Pierre Gelen die schreef... Het wordt, het wordt nu wel langzaam een soort soap, maar ja... Ik denk nou, het wel, ja. We kwamen het presentatieteam net in de, in de lift tegen... en we hebben ze dat meegegeven. Dat ah, oh, ze, dat en me... wat zeiden ze? Ja, ze zijn, zijn er mee bezig? Ze zijn er mee bezig. <laughs> ze heeft onze warme aandacht. Morgen ja. komt Marine Le Pen naar Nederland. De partijvoorzitter van het Franse Front National... komt naar de Tweede Kamer op uitnodiging van Geert Wilders. De voorman van de PVV zal met haar spreken... over een Europese samenwerking. De PVV wil samen met anti-Europese partijen... één fractie in het Europarlement gaan vormen. Marine Le Pen, die moet dus nog komen. en Nu al heel veel aandacht, Ik had Terecht. Nou ja, ik snap het wel. Het is natuurlijk een fenomeen. Net zoals haar vader een fenomeen was. Ik bedoel, ik heb zelf eindeloze reportages gemaakt... over de opkomst van het rechtsextremisme in Frankrijk. Ik heb Le Pen geïnterviewd. En daar is gewoon iets met... dat heeft Martien zowel als haar vader. Ze hebben een bepaald soort aantrekkingskracht. Kijk, ik ging naar Le Pen toe en ik dacht... ik zal hem een poepje laten ruiken. Ik laat me gewoon enorm afgaan... en dan gaat er nooit iemand meer op hem stemmen dacht ik. Ja. Nou, mooi niet. Ik kom binnen en ik word totaal ingepakt door die man. Hoe deed hij dat? Ja, Vond je hem charmant? Was ja, zo? Zo, echt ja. waar? Dat is ja. niet te geloven. En, ja. dat, en, en dat, dat is natuurlijk... Ja, je kan daar wel uh, moeilijk over doen en je kan het een schande vinden. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld bij iemand als Hitler ook het geval was. Hebben we ook vaak genoeg gehoord van mensen die bij hem op bezoek waren... die hem ook maar, charmant vonden. Het was zo'n aardige man. Het was zo'n aardige ja, ja, man ja, en die hield zo van het, dieren het, ook. Dat is natuurlijk het geheim van het succes. Daar, ja, ja, precies. Daar, ja. Dus, en, en dat is dus iets waar... waar Denk ik mensen veel te weinig maar maar deed nou. hij, Je hebt hem geïnterviewd, die, die ja. vader. dus. We ja. komen zo even op die dochter. Ja. Maar deed hij dat dan door dat hij nou, bijvoorbeeld toch heel intelligent overkwam? Of, of juist precies goede dingen? Ja, of ging hij jou, ging nou hij jou juist... complimentjes geven? Want nou. heeft u prachtig haar, mevrouw Keil? Uh, nou, ja. daar was ik sowieso niet <laughs> voor geval. Maar, nee, maar charisma is het gewoon. Dat kan je niet beschrijven. Dat mm. is iets... Ja, dat, ik weet niet wat er gebeurde, maar je bent toch... Je, je gaat voor de bijl gewoon... Je, je vergat een paar kritische vragen te stellen. Nee, ik heb ze wel gesteld, maar ik kreeg gewoon een verkeerd antwoord. En daar ben ik dan weer niet op ingegaan. Hmm. Ja. Dus ik heb dat gewoon slecht gedaan. Kan je dat voorstellen, Hadasa? Ja, zeker. Ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik zeg, dat is de kracht van de mensen. En die dochter heeft dat ook wel. Precies. Die heeft dat nou, ook. Ja. Het is gewoon, ja. Sven Kokkerman, toch niet? Uh, bedoel, die staat toch echt bekend als de pitbull van uh, Showbiz City? Uh, die, uh, <lacht> die, die, die was gisteren bij uh, Eva Jienic, En hij <lacht> vertelde over dat interview wat hij heeft gehad, dus met Marine Le Pen. En uh, ook, ook hetzelfde verhaal. Eigenlijk, heel charmant. En dat ja. je daar dus toch uh, mee uit moet kijken. Ja, uh, het is, ja, het is doodeng. Want ondertussen, zij probeert ook wel een beetje dat die, die partij wat glad te strijken. En de, de ja, maar ze heeft, wel, ze heeft wel iets heel slims gedaan. Ze heeft gezegd, nou ja, wat mijn vader over de Joden en zo in de oorlog vond... daar ben ik het helemaal niet mee nee, eens. Nee, maar ze dus toch hij nog steeds zit... hij zit toch ook daar in het Europees parlement. Ja. Zitten ze nog wel samen in een fractie, dus dat kan ze wel zeggen. Maar ondertussen werd ze gewoon Tuurlijk met wel, hem ja. en willen en, en, uh, die Engelsen... Nationalisten willen ook niet met die partij te maken hebben. Mm. Dus dat is niks, niks niet oh. voor niets natuurlijk. Even, even dat bezoek, hè? want Wilders heeft haar dus uitgenodigd. Dus hij komt hier. Nou, je weet, Wilders weet dat ook, dat, dat gaat natuurlijk een hele hoop. Hij ja. opleveren. Ja. Daar dus zijn zij dan weer heel goed in. Ja, de media in de media. Ja, in de ik media doe, doet hij het elke keer? Dat ja. is wel nou, ongelooflijk. Maar, maar, maar journalisten zijn ook stom natuurlijk, hè? Ja, maar hij ik kan vind dit gewoon vind niks ik wel. Zeggen. Maar ik vind dit. Hier is wel wat aan de hand. Want als al die partijen daadwerkelijk gaan samenwerken in Europa. dan hebben ze wel een hele grote stem. En dat, dat, dat gaat echt wel wat, wat betekenen. Dat heeft ook wel wat consequenties. Kijk, is ook wat wel, ik dan. Een krankzinnige situatie, natuurlijk. dat er dan een fractie komt in Europa. die tegen Europa ja, is. Ik totaal. Know, hoe kan dit? Ja, totaal, totaal idioot. En ook dat, dat dan partijen met elkaar gaan samenwerken. die verder hele uiteenlopende standpunten hebben. Bijvoorbeeld over, over homoseksualiteit en over, over, over Israël. Ja. Maar ja. Uh, dus het, het is natuurlijk ook nog niet, nog niet gezegd dat dit doorgaat. Maar wat ik dan wel weer aan de media ben dat het dan gaat over het, het, het een hand geven door de Kamervoorzitter... het ontvangen, dat daar dan ook weer een hele hijza over wordt gemaakt. Jongen, dat, jongen. Ik, dat gaat mij een beetje te ver. Ja. Ja. Ja. En, en Wilders nog even over dat, over dat uh, charisma dan. Ik bedoel, in zekere zin heeft hij dat wel, want hij nou ja, weet toch mensen aan zich te binden. Maar uh, laten we zeggen, die charme, heeft hij dat ook? Charme, nee. Dat geloof ik niet. Hij is heel slim, hij is een hele goede debater. Nou ja, dat zeg je nou wel. Maar hoe kan het dan dat hij alsmaar alsmaar verhalen in de pers heeft, alsmaar groeien publiciteit. Welke andere politicus in de Kamer heeft dat? Ja, maar hij laat zich niet zo interviewen in talkshows... zoals bijvoorbeeld nee, nee, Marine Le Pen waar. dat wel doet. Ja, dat, is dat, een, uh, dat, dat is toch wel een groot Zodra verschil. Zodra mensen een beetje tegen hem zijn, gaat hij er niet heen. Ja. Dus hij is, hij, hij, en hij is daar echt een, een meester in, in die media bespreken. Iedere keer <laughs> lukt het weer. Ja, dus, het is ongeluk. net de vanger van Hamelen. Elke keer we, rennen ze weer achter hem aan. We moeten nog even de allerbelangrijkste kwestie van dit weekend uh, bespreken. Ik ben benieuwd de tv video awards oh, <laughs> oh ja nou ja want jij woont daar vlakbij bij het Amsterdam Hotel. Ja, ik woon vlakbij het Amsterdam Hotel. Joh. En echt, oh, ik ben een paar keer van die, van die meisjes... Mevrouw, weet je waar het Amsterdam Hotel? Ze stonden daar de hele <gülpij> tijd grote groepen... gillende nou, me, meisjes te wachten. Geweldig, ja. En ik geloof dat in, ja, in Nederland... hebben uiteindelijk, heel veel, 340.000 mensen... Naar 336 336.000. 336 ja. Maar Veel voor, aandacht, weinig kijkers. Ja, maar in, maar in het geheel natuurlijk. Ja, voor, maar maar het is wel leuk voor Nederland. Een reclamespot voor Amsterdam. En vooral ook voor het Amsterdam Hotel. En heb je nog sterren spot Nee, ik ben er zelf niet tussen gaan zitten. Dat ja, kennen ze natuurlijk gewoon helemaal niet. Nee, dat ook nee. Maar dat, nee, ik, dat ja, is die, echt waar die ik mee heb. herken je altijd. Ja, maar die steekt de tong uit. Ja, en die heeft nooit die heeft, kleren aan. Dus. Die heeft nooit kleren aan en altijd de tong uit de mond. Maar ik zat ik ben dus nog wel gaan kijken. Want ik was ook wel geïnteresseerd. Ik denk 20 camera's, spectaculaire opening. Ja, ja, ja. Maar ik voel me echt oud. Want ik kende gewoon. Ik moet daar me moed voelen. Ja, ik ken nog een aantal van die mensen die erop Ik Ken ik ja, niet. Jij zit stiekem thuis die Beatles te downloaden. Jij hebt ja. even die mensen ja. die. Nee, <laughs> Toen... schat, ik heb ze nog. Toen ben ik in bed gaan liggen met een boek. Ja. Oké, okay. nou, dat is ook goed. Oh. Uh, fijn dat jullie hier waren voor het okay. uh, mediaforum. Katrien Kel en Hadassa de Boer met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van uh, deze week. Dat is het nieuwe album van Tim Knol: De Man Uit Horen. Het heeft even een, een tijdje vrij afgenomen, maar hier is dan nieuw werk van hem. Zijn album heet Your On, daarvan Rear View Mirror. My goodbyes fall on their fears. All their eyes are closed. As I leave this town behind, my shadow disappears and my thoughts near ...omdat heet Soldier On en daarvan dus Rearview Mirror. We gaan de Nationale nieuwscurs aftrappen voor deze week. Uh, weer een hele week lang gaan we quizzen. En de eerste kandidaat heet uh, Piet Doornbos. Hij komt uit Veenendaal en is 63 jaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, u bent gepensioneerd huisarts. U bent voorzitter van de schaatsclub. Sportief, u bent biljarter, opa... Ja, noem maar op. He. Waar zullen we het even over hebben? Ja, zeg het maar. Uh, over de kleinkinderen. <laughs> Vind je dat het leuk? Nou, dat is wel heel erg leuk. Ja. Nu ik alle tijd heb en uh, kan van drie kleinkinderen genieten. Ja, dat is echt heel, uh, heel bijzonder. Geen ja. ingewikkelde kwesties over huisartsen, wilt u nu bespreken? Uh, ik wil wel een balletje opgooien, maar uh, nee, doe maar niet. Ja. Ja. Nee. Ja, nou, goed, een hoop te doen inderdaad over die, uh, over die kwestie. En ja, nu zullen we daar ook wat van vinden. Ja. Uh, laten we dat inderdaad niet doen. We gaan het nu hebben over de quiz, want uh, dat is belangrijk. Uh, ja, het is een blanco sheet... die. We hebben. Ja. Uh, u kunt uh, de eerste scoren, neerzetten. Dat gaan we nu doen. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Het werd een latertje gisteravond in Geneve. De onderhandelingen in Geneve over het omstreden Iraanse atoomprogramma werden vannacht stopgezet. De nationale Nieuwsquiz. are closer now. As we leave Geneva than we were when we came. Hebben de ministers zich misschien iets te snel rijk gerekend? Het lijkt op dit moment toch te liggen aan Frankrijk. Frankrijk was toch weer aanvullende eisen aan Iran wilde stellen. Waardoor het op dit moment allemaal nog niet gelukt is. Ja, na dagen onderhandelingen in Genève was er nog geen oplossing voor het nucleaire programma van Iran. Uh, vraag 1. De onderhandelingen met Iran zullen op een later moment worden hervat. Op welke datum? Over tien dagen. Ik denk de 22e. Dat is niet goed. Het is 20 november. Iran verwacht net als Amerika op 20 november wel tot een akkoord te komen. Vraag 2. Ook de uh, Russische minister Lavrov was afgelopen weekend aanwezig... bij de onderhandelingen in Genève. Daardoor moest hij een andere politieke afspraak zaterdagmiddag afzeggen. Met wie was die afspraak? Timmermans. Dat is goed, onze minister van Buitenlandse Zaken. Hij zou met zijn Russische collega onder meer praten... over de rec uh, recente gevoeligheden tussen Nederland en Rusland. Timmermans moest het uh, nu doen met de vicepremier. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. Hey als ik er zo over nadenk, dat ik gewoon al die sterren in één show heb kunnen zien. Gisteren werden de Europese muziekprijzen van MTV uitgeraakt, uh, de IMAs. De show was dit jaar in Nederland. In welke poptempel werd dat festijn? Gehouden. In de Psychodome. Dat is goed. In Amsterdam. Ja. Voor de tweede keer in de historie van deze MTV <tie> award show uh, in uh, Nederland was hij. In 1997 was de eerste keer toen was de show in Rotterdam in Ahoy. Vraag 4. Tussen de genomineerden zat ook één Nederlander. Wie was dat? Afrojack. Uh, ja, die zit er aardig in. Kom, ja, komt er dus die klinkt in jeugd. Ja, oké. Ja, ja. <laughs> de DJ was de enige Nederlander die kans maakte op een prijs. Maar helaas moest hij het in de categorie Best Electronic afleggen. Tegen de Zweedse DJ Avicii. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is dit? Ja, eigenlijk baal ik dan ook wel weer een beetje van het uiteindelijk is maar een seconde verschil met de wielscore. Dan zitten we eigenlijk in die laatste twee rondjes. Maar goed, uh, ja, het zij zo. Dat is meneer Kramer, Sven Kramer. Dat kon niet mis eigenlijk. Ja. <laughs> Dat iemand die voorzitter is van de schaatsclub. Ja, ja. uh, hij won gisteren bij de Wereldbeker in Calgary de 5000 meter. Vraag 6. Sven Kramer werd dus eerst op die 5 kilometer. Uh, wie won verrassend goud bij de vrouwen op de 1500 meter? Uh, van Beek. Dat is ook Rotten. Van Beek, ja. ja. Versloeg verrassend genoeg Irene Wüst. Op de zondag won Van Beek nog een medaille, namelijk de zilver op de 1000 meter. Laatste vraag gaat heel goed, hè, tot nu toe. Maar ja, u kunt er ook vier punten bij verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Vraag is simpel: wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Een persoon zoeken we dus. 4. Ja. Ondanks mijn haat van nu ben ik geboren in Nederland. 3. Mijn vader houdt ook van wapens. 2. In augustus werd ik in Panama gearresteerd voor drugs- en wapenhandel. Uh, van de sloot. Van de sloot, met, zegt hij. Het uh, moest natuurlijk Dino Boutussen zijn. <lacht> <lacht> waarom zei u dat dat hij is? Ja, nou, ik dacht dat er nog een vraag kwam. <lacht> ja, nee, het was nou, Dino mis... Boutussen inderdaad. Dat, ja. Ja. Uh, Dino Boutussen werd geboren in Steenwijk overigens. Dat weten veel mensen niet. In Overijssel, waar uh, Daisy toen volgens mij gewoon uh, in dienst uh, was. Um, dat wist uh, ik echt niet. Hij uh, nee. met zijn vader mee naar Suriname. Hij is de zoon dus van uh, Daisy inderdaad. Uh, Dino is meerdere malen opgepakt. Onder meer voor illegale wapenhandel. En Dino Bouters is al meerdere keren eerder opgepakt. In Panama werd hij door de Amerikaanse geheime agent in de val gelokt... omdat zij illegale wapendeal uh, wilden opzetten. Sinds zijn arrestatie in Panama zit Dino vast in Amerika. Afgelopen weekend hebben de Verenigde Staten zijn aanklacht opgeschroefd. Er wordt nu ook nog verdacht van het feit dat hij met allerlei terreurorganisaties te maken had. We blijven steken op vijf. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen zometeen in deel twee van de quiz.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 kunnen betalen. Mensen zullen zich in de toekomst vaker tot een geschillencommissie moeten richten. Komt de rechtsstaat hiermee in het gevaar? En is het goed dat de advocaten daartegen in actie komen? Of valt het allemaal wel mee en kan er in de advocatuur best iets van het budget af? De staking van advocaten is terecht. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl is de website. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Deel 2 van de quiz spelen doen we met Piet Doornbos... 63 jaar uit Veenendaal. Vijf dus in uh, deel 1. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd om de vragen te beantwoorden. Ik stel de vraag, dan mag u het antwoord geven. Dat is het beste. En anders zegt u pas. Mag ja. niet doorheen praten. Oké. Okay. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. De 30 activisten van Greenpeace worden vandaag naar welke stad overgebracht? Sint-Petersburg. Goed, Franse journalisten hebben in München... welke ondergedoken kunsthandelaar opgespoord... Goed, welk ziekenhuis gaat onderzoek doen naar IVF-babies? AMC in Amsterdam. Goed, welk alarmsysteem bestaat vandaag vijf jaar? C2000 Amber Alert. In Rotterdam is in het Afrikaanse park een monument onthuld ter ere van wie? Gastarbeiders. Goed, welke club staat bovenaan in de eredivisie? Vitesse. Goed, in welk land zijn gisteren duizenden betogers de straat op gegaan... om vervroegde verkiezingen te eisen? Griekenland. Bulgarije. Welk tropisch dier is hier in de Oosterschelde gevonden? Een zebraspin. Dat is goed. Een drugsbaas uit welk land is uitgeleverd aan Nederland? Colombia. Dat is goed. Het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belanden door het gebruik van wat... is tussen 2001 en 2011 verviervoudigd. Alcohol. Goed. Welke stad in Japan werd gisteren getroffen door een aardbeving? Tokio. Goed. In Spanje is een bende opgepakt die vrouwen uit welk land ontvoerden... om in de prostitutie te laten werken? Af uh, Marokko. Dat is niet goed. Nigeria. Welke jonge motorrijder won dit weekend de MotoGP? Um, pas. Mark Marquez. In ja. welke stad werd dit weekend een drugslaboratorium ontdekt? Amsterdam. Tilburg. Feyenoord speelde gisteren gelijk met 2-2. Tegen wie? Ehm um, Feyenoord. Uh, AZ. Goed, bij een schietpartij op een openluchteisbaan... in welke Amerikaanse stad zijn dit weekend twee gewonden gevallen? New York. Goed, particuliere scholen in welk land... gaan het boek I am Malala niet opnemen in hun bibliotheken? Pakistan. En dat is goed zat nog in de knal, dus die tellen we zeker mee. Gelukkig. Ging volgens mij best aardig, hè? Ja, dat uh, ging best, ja. er ja. waren er twaalf goeds. Je uh, laat het een beetje zitten in deel 1. Die, ja, die, die, die, die, vraag, die vier vraag. Ja, jammer. Ja, die ja, Boutersen ja. doet u de nek even. Ja, van. die heb ik een beetje genegeerd, denk ik, die Boutersen. <laughs> ja. Maar goed, zestig is, is, nou ja, is gewoon niet slecht. Maar uh, we moeten even zien of dat, of dat genoeg is om uiteindelijk de eindstreep te halen... en de, de 300 euro ook nog mee te nemen. Oké, okay, Want ja. uh, u, u, u hebt het al een keer mee <coughs> gedaan. Toen had u 70 punten, hè? Ja. Dus het was ja, is... ook zomer. In de zomer ben ik beter in vorm waarschijnlijk. Zullen we het daarvoor houden? Ja, precies. U krijgt van mij de kaarten mee voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En als dit de hoogste score blijft, dan uh, bellen we u vrijdag even terug. Geweldig, dank u wel. Goeie reis ja, terug naar Veenendaal. Ja. Uh, wij melden ons zometeen weer, u weet het intussen. Op maandag dan, uh, hebben we in de werklunch altijd uh, iemand aan tafel die uh, handelt met het buitenland. En dit keer is dat uh, Macedonië. Hoe en wat horen we zometeen in de werklunch na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen en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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy.